Mark Hokke met het NOS Journaal. Van alle kanten wordt met bijstring gereageerd op de zaak van de VMBO-diploma's in Maastricht. 354 geslaagde eindexamenleerlingen krijgen geen diploma... omdat ze officieel niet aan het centraal schriftelijk hadden mogen meedoen. Minister Slob zei in Nieuwsuur dat hij nog nooit zoiets heeft meegemaakt. Een advocaat Brussé, gespecialiseerd in onderwijsrecht, noemt de zaak bizar...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 Hij zou in het buitenland tientallen miljoenen euro's hebben beheerd voor criminelen en gewone burgers. Hij zou ook miljoenen van zijn eigen cliënten hebben gestolen. De man liep tegen de lamp toen hij na lange tijd weer in Nederland opdook. De Tweede Kamer moet integriteitsregels voor politici beter in de gaten houden. Dat zegt de Europese toezichthouder voor corruptie naar aanleiding van de flat van D66-leider Pechtold in Scheveningen... Pechtold kreeg de flat cadeau van een oud-diplomaat, maar hij meldde dat niet in het geschenkenregister van de Tweede Kamer, omdat het een privégift was. Maar dat had wel gemoeten, zegt de Europese toezichthouder. Het weer, veel bewolking, maar ook af en toe zon. Plaatselijk kan een... ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANBB. Er zijn op dit moment geen meldingen van files.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 Het komen nu weer echt alleen maar mooi, oud-Hollandstalige muziek. Waaronder ook de volgende artiest. Trat in 1931 in dienst bij de Afro. Bij het orkest van Kovac Lajos kreeg hij nationaal nationale met liedjes als O Mona, Goedenacht en Weltrusten, Een Huis met een Tuintje en We Gaan naar Rome. En hij was een regelmatig medewerker aan de bonte Dinsdagavondtrein.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 Goed ontmoet. Toe breng eens een zonnetje onder de men.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 Is douche, wie is toch dat snoesje? Doesje is het snoesje van de drummer van de band.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 Heidewitschka, vooruit geef gas, met dat oude treuzel komt niet meer te pas. Geen afstand is vandaag een hindernis, als maar benzine in het tankje is. Heidewitschka, vooruit geef gas, dat oude treuzel komt niet meer te pas. Toen deed men alles meer met...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 Hey de witska vooruit geeft gas, dat oude getreuzel komt niet meer te pas. Geen afstand is vandaag een hindernis als maar benzine in het tankje is. Hij de witska vooruit geeft gas, dat oude getreuzel komt niet meer te pas. U hoorde een hitje uit 1937. Het was Hilly really Derby.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 En die ene hitte 1936 heb ik nu voor u. Lubandi Bandi met Zoek de Zon Op. Ja, ja, zoek de zon op, dames en heren. Zoek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 Want een beetje zonneschijn dat moet er zijn. Staat wel erder zo'n maagniehout te huid, maar als je boter op je hoofd te blijft er dan maar liever uit.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 Niet nest, kan het ook niet waarderen. Het boek gaat dicht, en met de er nog niks te noemen. Fluistert hij, maar zal een broche voor de heer. De hele. Mann. Maar... lekker bakkie, coffee, jongens, wie een coffee, coffee, lekker bak. koffie, de, de mens daarvan op. Je kan. Zijn vrienden meegenomen op een uur dat een fatsoenlijke mens Allang in zijn bed ligt te dromen Ik hoorde in de keuken wel, ze zaten op te tapen Maar toen ik met koffie naar binnen kwam, begonnen ze te kloppen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 En dat met alleen maar mooie oud-hollandstalige muziek. Zojuist horen jurita corita. Met koffie koffie. Lekker bakkie koffie. En daarvoor, minte 1964, Rika Jansen met Amsterdam Huilt. En de volgende artiest had zijn eerste hitje in de jaren 70, hoe precies ze zijn. 1970. En we hebben een heleboel liedjes gemaakt. En het volgende nummer is het uh, ja, past eigenlijk niet.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 Trouble, trubbel, trouble, kranten vol met trouble. ze zijn weer aan het dreigen, maar ik denk bij mijn eigen, kom, kom, kom. Kees, het is maar tijdelijk, laat ze de gang maar gaan, waait weer voorbij geleidelijk aan.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 and an he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 Kees, het is maar tijdelijk, zal wel weer overgaan. Kom Kees, bekijk, er kan op je zooi is onvermijdelijk, laat ze de gang maar gaan. Wij weer voorbij geleidelijk kan. Af aan afvegen, winkel wegen, hou maar op. Hou maar op. Doosjes inpakken, zegeltjes plakken, kleuren job. Kleren job, kom. Zet al je zorg opzij Kom Kees, het gaat allemaal weer voorbij Kees, het is van verlopen haar. Kees, het is niet van mij van de duur Kees, het loopt allemaal dan weer los Kees, het is niet zo erg als het lijkt Kees, het komt allemaal weer terecht Kees, het gaat allemaal weer voorbij Kom Kees. We leven de tijd van weleer. leer zand voert uit Zandvoort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 Eén roze rozemarijn De dennen weg ruikt het nu vast naar koepieren. Wat voor weer is het daar en is het weer voor een vest en een trui. van Connie Stewart met Wat voor Weer Zou het Zijn in Den Haag? Nou, voor muziek van Leen Jongewaard met Kom Kees. En de volgende dame kreeg wel een rol van Ines in de film Vroeger is Dood in 1987 Een Gouden Kalf. En in 1989 speelde ze de rol van Ellie in Jan Rap en zijn Maat. dat boek en toneelstuk van Yvonne Keuls. En ze sprak in 1996 de stem in van Van Malavide, de boze vee uit de Disneyfilm Doorn Roosje.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 En spoedig nam ik trek naar trek En toen het op was, zei ik vroeg Dit is te gek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 Weet u misschien de weg naar Purmerend? Hoe ik er wel zijn, ik Je rijdt maar door tot dat gebouw. Dat is een moede zaak. Daar kom ik zo ontzettend op vak, en als je daar dan bent, vraag dan de weg naar Purmerend. Ach. op de step op de step. Ik ben zo blij dat ik. Heb. Toen zag ik een chauffeur, bent u misschien bekend? Weet u misschien de weg naar Burmeren? Ja, zeker wel, zei de chauffeur. Je bent niet aan de goede deur. Met een tikkeltje geluk maak ik die step vast en met druk en ik sleep je het hele eind.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 ...en de jaren zeventig. Ik heb nog een paar stukjes muziek te gaan. Ramsesafie, Halleluja Amsterdam... ...een opname 1968. is die nog een mooi nummer van Louis Davids... ...met de Scheveningse Zee. Ik zeg nog een hele fijne week... ...en tot ziens. De zee van Zandvoort is zeer fijn... ...de zee van Noordwijk mag er zijn... ...de IJmuiderzee is net al het plan. ...in Waak aan Zee daar bruist die zaal... ...maar geen zee is zo die aan als onze Scheveningse Zee Die zit niet zo vol kwallen, Want die blijven op het strand Er is geen zee zo die en gay Als de Scheveningse Zee Daar baat alleen de hoog volleen En er is geen strand zo charmant Als het Scheveningse Strand Daar fluit de vloed van Nederland Aan onze Scheveningse Zee Schijnt zelfs de zon mondijn blessé, zo'n chique zee die bruist ook niet, maar Lesveld geaffecteerd een lied. Ja, menig beweert, dat Mengelberg haar dieren eert, vanaf het scheveningse strand met een stokje in zijn hand. En er is geen zee zo die en gay, als de scheveningse zee daar water leeft, de hoog er is geen strand zo charmant, als het scheveningse strand. Dan pleurt de bloem van Nederland in Gresson. Des zondags ruist de zee profijn, wij zij voor de elite deel. Dan gaan de douarières hier, met fruilers roddelen op de pier. Dan zit de generaal heel chic met zijn familie reumatiek. In het aparte paviljoen, je kan het niet minder doen. En er is geen zee, zo die en geen. Al de Scheveningse zee, daar valt alleen de hoogpollee. En er is geen strand zo charmant. Al het Scheveningse strand, daar kleurt de bloed van Nederland. Oh, je bij, Zaru. Voor een genau, genau, genau, genau, genau, genau, genau, genau, genau, genau, genau, genau, genau, genau, genau, genau, genau, genau, genau, genau, En er is geen strand zo charmant als het scheveningse strand genau, genau, genau, genau, genau, genau,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 naar Zandvoort uit Zandvoort, met Mario Zandvoort. Halleluja Amsterdam, en waait de nieuwe wind over de gang, over het spa en het brok in. En zet de tijd niet terug, het heeft geen zin, want het gaat verder, het gaat door, en ik heb je lief Ik geloof dat nu een nieuwe tijd begint Haai het stof weg, al het gedoe Want die lammendigheid zijn wij nu doen Want het gaat verder, het gaat door En ik heb je liever. Oh, oh. Kom regen, daal maar neer Maak alles schoon en zorg voor mooi wit weer Vaste dagen, de straat Zorg dat de sleur er groot in gaat Want het gaat verder, het gaat door En ik heb je lieve oh, oh. Kom sterren, kom nacht Er wordt een nieuwe tijd verwacht Wat het gaat verder, het gaat door En ik heb je lief. Halleluja Amsterdam Er wordt een nieuwe wind over de dam Over het spuit en het roken Er zet de tijd niet terug, het heeft geen zin Wat het gaat verder, het gaat door En ik heb je lief.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 at minute alleen voor leeg